Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Frankrijk heeft zich iemand gemeld die van dichtbij heeft gezien... hoe een 17-jarige jongen deze week door een politieman werd doodgeschoten. Hij zat in de auto die door de 17-jarige Nahel werd bestuurd... en door de politie aan de kant was gezet. De ooggetuige spreekt tegen dat Nahel er vandoor wilde gaan. Hij zegt dat de voet van de jongen van de rem gleed... toen hij door een agent werd geslagen. De auto kwam in beweging en de agent schoot vervolgens de jongen dood.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 SB-leider Marijnissen noemt Leijten een echte stem van mensen en voor iedereen benaderbaar. Leijten neemt dinsdag officieel afscheid in de Tweede Kamer. Verspreid door het land worden vandaag de wettelijke afschaffing van de slavernij herdacht. Vandaag 160 jaar geleden. In het Oosterpark in Amsterdam houdt de koning vanmiddag een toespraak. Nazaten van tot slaafgemaakte hopen dat de koning dan excuses maakt voor het slavernijverleden.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 En tot zover de AWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. een is de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Zandvoort op zaterdag. Lekker begin van een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Bij de lokale omroep. Goedemiddag allemaal. Je hoort de vloedkeek uit de jaren 80 met My Feet Won't Move. Het is even na twee uur en het regent buiten, Benno. Goedemiddag. Goedemiddag Rob. Goedemiddag luisteraars. Ja, we zijn een beetje down. Normaal gesproken is het zonnetje er ja, als ja, wij zijn. Ja, dat, maar... dat zijn we gewend. Maar nou ja, we moeten dus even schakelen. En dat kunnen we heel goed, want we gaan een heleboel leuke, gezellige berichtjes met elkaar doen. En ja, het al... is vandaag 1 juli hè? en er verandert en... heel veel. Heel veel. Vanavond uh, ga ik een patatje halen met uh, een Tupperware bakje meegenomen <laughs> vanuit huis. Ja, dat is leuk dat je hierover begint. Want weg dat... plastic, mag niet meer nee, natuurlijk. Dat, dat dus, zat uh... ik me vroeger, uh, dat zat ik me van een week inderdaad af te vragen. Ik denk, hoe gaat Rob zijn patatje halen? Ja, nou ja, je weet het nu hè. Ja, en het deed me ook denken aan hoe dat vroeger ging. Toen mijn ouders uh, mij erop uitstuurden om uh, Nassi te halen. Bij de, Chinees. Bij de Chinees. Ik kregen we een par mee van ja. thuis. Dus ja, ja ik ook bank. van mijn vader. Ja, ja, ja, dus... Uh, dus het, gaat toch, het gaat allemaal gewoon weer terug naar vroeger. Dat is wel heel grappig. Nou ja, ik ben heel benieuwd uh, hoe dat uh, gaat. Ja. Verder hebben we uiteraard uh, ook het uh, nieuwe parkeerbeleid... Uh, wat vandaag uh, ingegaan is uh, ja. hier in Zandvoort. Ja. Met uh, mooie tarieven voor mensen die uh, toch in... Uh, ...in een woonwijk uh, willen staan met uh, de auto. Ja, dat... 4 euro per uur. Oh ja, en anders... De eerste 2 uur En dan wordt het uh, 7 euro per uur. Oh, oké. Okay. Uh, en op de grote parkeerplaats is het 2,50 per uur. Hè? Ja, en uh, 15 euro voor een heel dag. Dus, ja, ja. Uh, dat is wel een mooi tarief. Ja, ja dat vind... lijkt mij ook wel. Zeker. Nou, nou verder... wat gaan we doen? Ja, nou, wat ik zei. Leuke, aardige berichten. Ik heb bijvoorbeeld hier straks een bericht... Uh, ...kan je alvast uh, in je database kijken... ...over uh, Harry Stylus. Uh, Harry Styles. Zal, hoe noem je het? Harry Styles. Uh, ja, Oost -Style, zo goed. Uh, natuurlijk het weerbericht in de eerste uur. En we gaan bellen met Fred van den Broek. En dat gaat over een... Uh, met hem praten we. Hij is van Villa Veiligheid. Um, um, naar aanleiding van een persbericht... wat wij 20 juni kregen... van de GGD-regio Kennemeland... over het, uh, hoe uh, of het slechter gaat... in de gezondheidsbeleving... van volwassenen en ouderen. En natuurlijk ook jongeren. En hij gaat... Uh, Begeleid eigenlijk jongens. Het is eigenlijk een klein serieus onderwerp. En dat is daarmee tegelijkertijd ook het enige serieus onderwerp van vanmiddag. En verder houden we het heel gezellig. Met uh, een tennistoenootje in vogelzang, Een mystery guest aan de. Nou, dat is ook een beetje serieus. Voor toename van geweld in de Noord-Hollandse horeca. Um, daar kregen wij allemaal persbericht over. En dat gaan we natuurlijk de komende drie uur met je doornemen. Zeker. En dus weer. Hè, wat we uh, de komende ja, dagen doen. Dat, uh, straks uh, om half drie. Nou, Bij het weerbericht uh, voor de regio. Wordt weer een leuke uitzending, Benno. Gezellig. Toch, we hebben dus er zin in. We hebben er heel veel zin in. En uh, lekker blijven luisteren naar het geluid. Uh, uit Standfoort. Dit is CFM, we zijn er al 32 jaar en daar dus zijn we natuurlijk apen trots op. En nu een plaat uit de jaren 80 de Breakfast Club, weer een keer met Ride on track. Wederom uit de jaren 80 de Breakfast Club en Ride on Track. Vandaag ook weer een sportdag, want we gaan vandaag racen in Oostenrijk. We hebben het over de Formule 1, we hebben de sprintrace straks om half 5. En verder is het wielrennen, het echte wielrennen, begonnen. Want dan hebben we het over de Tour de France, die weer drie weken gaat plaatsvinden. In, uh, in uh, Frankrijk en ook in Spanje. Uh, oh ja, ja. tot ze beginnen in Spanje. Goed zo. Nou, gezellig. Zeker. Nou, wij gaan nog een uh, plaat draaien en dan komen we ja. terug met het uh, volgende onderwerp. En deze is heel leuk: dit is de nieuwe Niels Geuzebroek oh. En uh, all my summer days. I remember those August days. We spent around the fire. While we buried our feet in the sand With nothing to desire Hand in hand towards the roaring sea While the stars came out at night Felt the waves crash into our skin While we held each other tight Can we go back to when we were together? Why did our story end?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 together Why did I store Every, Every sunset Wat is die mooi? Deze nieuwe single van Niels Geusbroek, daar hebben we het over. In All My Summer Days. En in de zomer zijn er heel veel activiteiten binnen. Ja. Ja, we hebben onder meer hebben we vandaag een markt. Ja, Ondanks dat het niet echt marktweer is. Maar hij is er wel in het centrum van Zandvoort. Ja. Maar we hebben ook nog een rommelmarkt. Ja, een rommelmarkt bij de Vereniging hier in Zandvoort. En dat is waarschijnlijk nu in de kantine, want ze hebben er uitdrukkelijk bij gezet. Van, bij mooi weer is het natuurlijk buiten. En bij slecht weer, en daar rekenen we vandaag dan maar onder... is het in de gezellige kantine. En waar zit de locatie? Volkstuindersvereniging Zand? Vereniging Zandvoort. Aan het Duimpieperpad, nummer 2 in Zandvoort Noord. Daar kan je terecht tot, ik dacht een uur of vier. Dus uh, nog even op een holletje. Verder uh, ja, vond ik even wel even leuk om te melden... dat uh, de kustwacht, uh, dat zijn natuurlijk die vliegtuigen en die schepen... die het allemaal uh, keurig uh, onze kust bewaken... die zijn niet op zoek naar één, nee, naar tien watch officers, zo noemen ze dat. En als uh, deze officier uh, heb je een zeer afwisselende baan... waar geen dag hetzelfde is en je werkt in het operationeel centrum... de meldkamer van de Noordzee, noemen ze dat. Nou, dat zijn natuurlijk wel hele leuke teksten. En van hieruit start je met je team zoek- en reddingsacties... stuur je eenheden aan, informeer je de scheepvaart... en hou je toezicht op de Noordzee. Nou, vind jij dat helemaal geweldig, dan ga even naar de website kustwacht.nl. Kijk, ja, dan heb je wel een mooie job. Ja, heb je een hele mooie job. Je moet er wel voor naar Den Helder. En trouwens, er is wel wat aan de hand vandaag, hè, dit weekend in Den Helder. Want, uh... Ja, we hebben sale, hè. dat ken ik uh, ja. uit Amsterdam, maar ja. Uh, ja, dat kunnen ze in Den Helder ook. Ja, ik, ik las ook iets van meer dan twintig van die grote zeilschepen en, uh, en open marine dagen. dan zijn er ook, dus uh, het is een drukte van je welste. Dus de kustwacht heeft het daar natuurlijk ook druk mee... met al die houten bootjes en met tien met, met masten erop... en uh, heel veel vierkante meter zeil. Dus uh, ja, daar moet er allemaal een beetje uh, zorg voor gedragen worden. Ja, zeker. Loopt uh, Harry Styles uh, daar ook rond? Ja, uh, nou, misschien wel. Even voor uh, wie niet weet wie Harry Styles is... dat is een Britse sing-songwriter en acteur. Oké, okay. hij is ook bekend uh, als lid van de Brits-Ierse band One Direction... En als solozanger. Nou, als solozanger was hij onlangs in Nederland. En dat ging ook niet helemaal goed, hè, daar in Amsterdam. Nee, toen waren er geen uh, treinen, toch? Ja, ja precies. Ja. Nou ja, goed. In ieder geval, wat dacht Madame Tussaud? Die, uh, we gaan van Harry gaan we een leuk beeldje maken. En dat zetten we niet in één uh, Madame Tussaud neer. Nee, dat zetten we in, even kijken, wat was het? Uh, zeven of zes? Zes of zeven, ja, nieuwe beelden. In Amsterdam, Hollywood, New York, Londen, Berlijn, Singapore en Sydney. En dan is het natuurlijk wel weer leuk dat Amsterdam ook een uh, toontje mee mag blazen in dit rijtje. Zeker, en, uh, ja daar komt hij aan hè. En uh, een van de platen van hem is uh, deze. Die ken je wel bijna. Luister maar even. Oké. Okay. En het sounds like song: I want more berries. En summer feeling. It's so wonderful en warm. Breathe me in, breathe me out I don't know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 En dat is zo mooi hè? met deze Elton John. Heeft hij vorige week een concert gegeven in Engeland. Zegt hij, ja, dit is uh, mijn laatste concert hoor, maar... Benno, heeft al zo vaak zijn laatste concert gehad. Dat wil je niet weten. Ja, ja, ja, ja. En iedere keer uh, komt hij weer terug. Zijn we wel blij mee uh, natuurlijk, want het uh, blijft lekkere muziek. Is hij nog een beetje bij stemmen eigenlijk? Nou ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Uh, hij klinkt eigenlijk net als uh, wat ik net draaide. Oké, oké. Best oké. Zeker weten. Ja. Vandaag uh, 1 juli, er verandert uh, heel veel. Zo is het minimumloon uh, en de uitkeringen weer omhoog gegaan. Drie ja. procent erbij. Zo. Verder, uh, nou, dat merkte je gisteren aan de pomp. Want het uh, was druk uh, bij de machine pompen. Ja. Want uh, ja, de belasting, uh, accijns op benzine is van 65 naar 79 cent gegaan. Zo, ja. Verder is het rijbewijs duurder geworden bij de gemeente. Dat papiertje, of dat pasje tegenwoordig. Ja. 44 naar 48 euro. En dan hebben we nog uh, de rente bij te laat betalen... aan de Belastingdienst en dergelijke oh, en oh, andere ja. partijen. Dat van weet. 4 naar 6 procent gegaan. Zo. Kinderbijslag is omlaag gegaan ja. met 3 procent. Dat was ik wel verrast door. Ja. ja, tv en internet is weer eens duurder geworden. Met name bij Ziggo. Ja. 8% erbij en KPN 6%. Ja, lekker. We krijgen weer een huurverhoging, 3,1% per 1 juli. En dan hebben we het, nou hebben we het net over gehad. Verbod op wegwerpplastic. Dus ja. dat bakje patat. Het is dat je geen bank meer kan overvallen. Nee, daar moet je maar... tegenwoordig voor gaan betalen. Ja. En verder ben je verplicht om kleding te recyclen. Dus je kan het ook inleveren gewoon bij de HEMA. Ook bij een andere kledingzaak. al oh. je oude troep, die gooi je daar gewoon naar binnen. En dan, <laughs> ik. dan moeten ze dat uh, recyclen. Je en uh, als je wil gokken, ja, dan moet je de reclame gaan zoeken. Want uh, ongerichte reclame voor online gokken. Mag Dat niet. mag ook niet meer. Zo. Verder is het uh, examen voor, uh, voor uh, Brommer. We hebben het theorie-examen, daar hebben we het dan over. Voor Brommer oh, en ja. Motor is uh, iets soepeler geworden. Ja, belachelijk. Ja. Eén vraag uh, Eén vraag ben, minder of ja, zo. Ja, ja, ja. Mag, Die goed, mag. Eén, Eén vraag meer fout. Ja, precies. En dus ja, nou, dat gaat helemaal nergens over. Nee, nou dat was een uh, kort overzicht van 1 juli de veranderingen landen gezien. Ja, nou dan heb ik nog een klein berichtje over degenen die van tennis houden. Daar moet je, je namelijk voor inschrijven. Dat is een uh, tennistoernooi door tennisvereniging Vogelenzang. Dat op uh, dinsdag 1 en woensdag 2 augustus, dus precies over een maand. Dat is een uh, recreatief tennistoernooi voor 50-plussers. Er zal worden gespeeld in de categorieën Heren Dubbel, Dames Dubbel en Gemengd Dubbel. En uh, heb jij enige tenniservaringen... Wil je graag samen met je tennismaatje meedoen aan dit gezellige tweedaagse toernooi? Uh, kan je gewoon inschrijven tot en met 25 juli op de website www.toernooi.nl. Zoekterm Vogelenzang, daar hebben ze het allemaal uh, onder gezet. En uh, je hoeft niet lid te zijn van uh, KNLTB. Dat is. Dat doet me ergens aan denken. En uh, beide dagen wordt er gespeeld, uh, wedstrijden van uh, een uur meerdere wedstrijden zelfs. En de, de speeltijd is van half tien tot vier uur. Dus met borreltijd ben je zeker alweer op het terras. En, uh, nou, en dit uh, toernooi is uh, door vele sponsors mogelijk gemaakt. En dat zal ongetwijfeld... Uh, en heel ofwel... populair ook, hè? Ja, oh ja, is dat ja, wel? Ja, ja, okay, okay. ja. Oké, oké. Uh, leuk dat ik het dan even uitvissen. Zeker. Hm. Nou, zometeen het weer. Maar eerst de nieuwe Shakira... Bye. En ik ik hier ben. En ik ik hier ben. ik ik zomerse single van uh, Shakira hoor je. Dit is de Zandvoortse Radio, CFM Zandvoort op zaterdag met het weer zo rond half uh, drie altijd. Dus we gaan het weer doen. Of we gaan het weer doen. Het, ja. ja, even de klemtoon anders uh, leggen. Uh, nou, het weer. Het, weer. het is uh, momenteel uh, bij Wim Gertenbach College 19,3 graden. En dat uh, morgen, is zondag 2 juli, is dat ook zo in Zandvoort. Er wordt geen uh, regen van betekenis verwacht. En er is 80% uh, kans op zon met een UV-tje van 7 met maximaal uh, ja, 19 graden. Zoals ik het zei. Dan gaan we naar wisselvallig weer de komende week. Dat is gelijk eigenlijk vanaf maandag. Met een dieptepunt, zo kunnen we het zeggen, of een, een hoogtepunt qua water. Oh jee. Ja. Want uh, woensdag 5 juli wordt het een natte dag, zo is de verwachting. Maar 25% kans op zon. En 14 millimeter water. Dat betekent 14 liter water per vierkante meter. En uh, dat is erg nat. Dus ik hoop dat we het een beetje droog gaan houden. Um, um, even kijken, Nou, en dan wordt het weer een paar dagen droog Dan stijgt de temperatuur ook Want woensdag is het nog 19 graden Dan hebben we vrijdag weer temperaturen van 23 En als we over een week hier weer zitten is het 25 graden het is een paar droge dagen. En de verwachting is dat vanaf 10 juli elke dag het nat wordt. En elke dag dus een zeer wisselvallige maand gaat worden. Nou, zo gaan we de zomervakantie in. wel, wel Veugen. Ja, veel weerbericht. Ja, heerlijk weer. Veel water met tentje op vakantie. Je kent het allemaal wel. Weer is te lezen ook op ons eigen ZFM app. Dus download hem nu. Dat was het weer. En dan moet ik meteen denken eigenlijk uh, bij die plaat van uh, op de camping uh, van uh, Ome Henk. Uh, misschien oh, ja. kunnen we die nog wel. Uh, oh ja, draaien ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. De vakantie gaat uh, inmiddels uh, beginnen hè, voor een groot gedeelte van Nederland. Kijk eens naar buiten, echt weer om uh, lekker binnen te blijven. En lekker luisteren naar het geluid uh, uit Zandvoorts. Dit is de Zandvoorts Radio CFM. En je hoort dus juist uh, Narada Michael Walden en uh, Kimmy, Kimmy, Kimmy. Weer zo'n lekkere klassieker. We gaan van deze klassieker gaan we naar uh, Stichting Villa Veiligheid uh, toe. En uh, we hebben een instructeur van uh, die stichting uh, aan de telefoon, uh, Benno. No. En dat is uh, Fred van der Broek. Ja, en zelfs de oprichter, denk ik, van Villa Veiligheid. Toch, Fred? Goedemiddag. Goedemiddag Benno, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars. En dat klopt, de oprichter en ook uitvoerende partij. Oh kijk eens aan, nou, geweldig. Zeg Fred, um, Stichting Veiligheid, Vila Veiligheid, um, even kort, wat, uh, waar staan jullie voor? Wij staan voor algemene veiligheid. En dat kan je heel breed zien, hè? dus dat is een mentale gezondheid en veiligheid, maar ook persoonlijke gezondheid, omdat het natuurlijk ook weer gepaard gaat met van. Word je bevangen door angst of depressies? Of word je gepest? Uh, word je online gepest? En zo zijn er natuurlijk heel veel obstakels... die we de afgelopen laatste drie jaar hebben allemaal moeten incasseren. Ja. De, de corona. En ja, daar hebben we nu nog steeds dat we daar uh, aardig wat werk aan overhouden. Oh ja. Om de mensen weer een beetje en vooral ook de jeugd... weer terug te kunnen krijgen in hoe het daarvoor was. Ja, ja. De, de GGD Kennemerland heeft uh, tien dagen geleden een onderzoek... Uh, gepubliceerd en dat het inderdaad met mentale klachten die voorkomen bij onder andere jonge volwassenen tussen de 18 en 34 jaar, dat bijna 30% van die groep kampt met psychische klachten en dat zie jij terug in de praktijk? Uh, dat zie ik sowieso terug in de praktijk en wat wij daar ook merken is dat het gegeven van 30% dat is alleen het gegeven wat is gemeld bij de GGD. Ja, oh. en daarbij hebben we dus dat het nog een hoger cijfer is Ja. en, en dat, dat kom je pas tegen als je ja, in het wereldje zit waar je de mensen mag en kan begeleiden. Ja, ja. En Maar hoe hoog schat jij het in dan of hoe, hoe weet jij dat het hoger is? Nou, wij spreken natuurlijk de mensen die dus uh, niet de vragenlijst hebben ingevuld. Want zoals ja, de ja. GD, die heeft natuurlijk uh, uh, um, in een regio hebben ze de vragenlijst uh, geproduceerd. Daar hebben mensen uh, op aangevoerd en aangetekend. Ja, en dat is de informatie die we weten. Ja. Eh, dat is dan statistisch. Ja. Maar uh, in de wandelgangen... En in de loopgraven, zoals ik het al zeg. Want <laughs> we hebben de kant met mensen die dus echt helemaal onderaan het putje van de maatschappij zitten. Ja. En die zie je niet en die hoor je bijna niet. Nee. Dus daar kom je op een hele andere manier mee in contact. Ja, ja, ja. ja. En, en, en hoe verloopt dat contact met deze mensen? Hoe doe, je, hoe doe je dat? Nou, wij zijn in ieder geval eigenlijk uh, vindbaar uh, zowel uh, op, op, via het internet. Maar ja. het is vooral dat mensen bij ons komen via een binnencircuit. Okay, ja. En anders gaan ze al naar GGD, GGZ of naar PSYC of allerlei andere instellingen en instituten waar zij hulp kunnen krijgen. Ja. Maar vaak lopen ze toch tegen een dichte deur aan, omdat de wachtlijsten zijn te lang. Dus er zijn te veel mensen die hulp nodig hebben, ja. maar er zijn maar zoveel uh, uh, ja, hulpverleners die hun werk heel nuttig kunnen inzetten. Ja, en dan staat de rest toch op, op de waslijst. Ja, en je noemt het ja. binnencircuit, hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe, uh, hoe werkt dat? of je hebt alles gehoord via via van ons of ja. mensen zeggen van, joh, we hebben een coach Frit van den Broek van de Viele Veiligheid in Onderdak, ga eens even kijken bij die man, misschien kan hij wat voor je doen mm. nou en op die manier hebben wij ook, we hebben geen wachtlijsten wij gaan meteen direct aan de slag Zo. So, en okay. dat is ook heel belangrijk want de noodzaak is hier al een hele lange tijd bij de jeugd ja. ...en als ze nog langer moeten wachten... ...nou ja, dan zijn ze al aan het puberen... ...of dan zijn ze al uit hun puberteit ...en dan worden ze jong volwassen... ...en ja, dat werkt allemaal door op... Uh, ...zowel school, studie, thuis... ...sociaal, hè, dus ja. ...in hun eigen omgeving... ...en dat wij natuurlijk ook uh, bij de werkgever... ...want daar zijn we aardig ook... Uh, een, ...een soort inhaalslag aan het maken... Oh. ...voor het sociale welzijn... ...met je mentale gezondheid... ...want... Als jij niet lekker in je hoofd zit, niet lekker in je vel zit en je moet toch wel elke dag gaan werken, hmm. ja, dan werkt het daar ook wel heel anders op. Ja, ja, ja, dan zijn de prestaties zijn er gewoon naar. Hè? Dat, uh, Goed. En nu... We hebben een paar, een paar uh, werkgevers die zeggen: joh, wij sturen onze mensen, hè, die jongvolwassenen die het nodig hebben, één keer per maand minimaal naar je toe. Dat je hands-on kan luisteren of een werktraject inzetten. He, dan gaan we dingen doen. Zeker uh, voor je mentale gezondheid. Want als die er niet eerst is, dan gaat het lichamelijke een beetje ja, achteruit. En die gaat niet lekker mee. Nou ja, ja. staat er ook dat de meer dan de helft is eenzaam. Zie je dat ook eigenlijk uh, terug? Uh, correct. En dat hebben we toch heel veel uh, te danken aan het. Ja, aan het stukje social media. Uh, alles wat je op platforms kan vinden... of het nou TikTok, Snapchat of dat het een Netflix is... waardoor je dus ook aardig uh, gevangen in kan zijn... dat je zoveel uren daarin uh, vertoeft... Ja. en niet bezig bent met eigenlijk het stukje... wat je jezelf zou kunnen gunnen. Ja, ja, ja. ja En dan, maar dan moeten mensen dus zeg maar als het ware afkikken van die social media... Hey, dat is heel moeilijk. Uh, want dat hebben we in een aantal jaren goed aangeleerd: dat dat best wel lekker is. En uh, ook je stofjes in je hoofd die gaan die dopamine aanmaken. Dan ben je even blij als je een leuk filmpje ziet van een poesje en een hondje, ja. waar samen heel leuk door ja. de, de ja. buurt rent. Ja. En daarnaast is het ook weer: dan heb je dat stofje weer nodig. Dus dat kan je niet zomaar in je omgeving hebben. Want tegenwoordig hebben we ook niet dat we dus, uh, vaak uh, gecomplimenteerd worden. Dat zou ook al een stofje aanmaken van hey ik ben best wel oké okay. en ze vinden me toch goed, wat leuk. Ja. Hoe van En dan, dan ga je toch weer naar dat uh, TikTok-filmpje of je gaat naar een YouTube of iets anders. Want daar krijg je dus wel die input ja. van die stofjes. Nou, de gedachte komt bij me op, Fred: hoe, hoe moet dit nou voor de toekomst? Want het is uh, echt uh, gezellig, klinkt het allemaal niet. Uh, komen we hier met z'n allen uit? Nou, we komen eruit en dat betekent dan zullen er meer mensen ja, dienen op te staan om te zeggen van wij gaan het op een andere manier doen. Zo heb je natuurlijk al, uh, uh, ben jij gestrest, je hebt burn-out, dan zijn er weer van die boerderijen waar jij tot rust kan komen of iets uh, nuttigs kan doen met je handen. Ja dat je het lichaam en geest weer gaat afstemmen met elkaar. Nou, zo heb je dat ook dat er tegenwoordig ook een hele trend is. Dan heb je outdoor coaching, want heel veel jeugd blijft binnen zitten uh, om te gamen of met de VR-bril of met allerlei andere speelgoed, noem ik het maar. Ja. En niet iets waardoor je zuurstof krijgt, dat je spieren weer in werking gaan, want we hebben ook elektrische step, elektrische fiets. Ja. Nou, wij moesten tegen windkracht uh, 7, 8 uh, naar school fietsen. Ja. Nou, dan ben je mentaal en fysiek ben fysiek heel sterk. Tegenwoordig is het allemaal heel makkelijk. Je hoeft bijna niks meer te doen. Want je drukt op een knop en het is er. Ja. Of je stapt op iets en het rijdt al voor jou. Ja, ja. Ja, dan, dan ben je lichamelijk en geestelijk niet in staat om jezelf eventjes naar dat goede punt te krijgen. Dus, dus het wordt uh, uh, zeg maar versmakt door alle handige mogelijkheden die we nu voorhanden hebben in deze wereld. Ja. Ja, en daarvoor gaan nog steeds de, de oudere stempel nog steeds iets stabieler door het leven. Ja, ja, ja. ja. En ja, ja. dat ook weer doorgeven naar de jeugd. Ja, ja. ja. Goed, Fred. Uh, we gaan het hierbij laten. Uh, heb je nog een advies voor degene die, um, nou, zeg maar uh, een beetje in de put zitten? Ja, zorg dat je je omringt met mensen die je vooruit helpen. Ja. Uh, dus dus ga kijken. Heb je een lotgenoot? Maak het daar leuk mee. Ga wat vaker naar buiten... Doe wat meer, je telt gewoon eventjes uit je broekzak hmm. en, en probeer te genieten van de momenten. Ja. En dat is vooral het belangrijkste, het genieten. Genieten, oké. Okay. Ja. We gaan het onthouden, Fred, en we gaan je binnenkort zien in onze eigen studio hier in Zandvoort voor een, een mooie thema-uitzending. Uh, maar daarover later meer, dat gaan we dus communiceren via de social media. Ja, daar zijn ja. we weer. Ja, is het cirkeltje weer rond, Fred? Mag ik je hartelijk danken? Ik ga jullie heel hartelijk danken Rob en Benno en tot een volgende. Graag gedaan en een heel fijn weekend hè Fred. Oké, okay, dankjewel. Oké, okay, hoi. Dit was Fred van den Broek, even live in de uitzending. hier. Stichting Villa Veiligheid, zoek dat op, op internet... om meer informatie over deze stichting te krijgen. Hier is Madonna, jij hoort het al, gekraakt dus video. Van de week uh, enorme zorg om deze Madonna, uh, Benno, wat, ik, ik was het, uh, ja, een bacteriële infectie. Bewusteloos op de grond. Ja, en dat ging helemaal niet goed. En hoe het nu gaat uh, met haar, uh, ja, de berichten verschillen een beetje oh, daarover. Wat dan? Just dus uh, de ene zegt van nou ja, ze is er alweer uh, thuis en dan komt er weer bovenop. En, ja. De handen zegt van ja, het is toch zwaarder en erger dan uh, dat we vermoeden. Oké, okay, oké. Okay, okay. Dus uh, hoe het uh, precies zit met ja, uh, Madonna. We hopen In ieder geval op. is ze er wel en uh, ja, is ze wel herstellende. Dat uh, kunnen we sowieso zeggen. Dus, goed zo. Nou, Dat ja. is goed nieuws. Ja, dat is zeker goed. Nieuws. Nou, ja. Er ook een klein nieuwtje nog. dat uh, Vandaag is het uh, goed weer voor de NZH vervoersmuseum... En die hebben weer een, een open dagje. Daar kun je echte trams, bussen en vele modellen van de NZH uh, zien. En natuurlijk ook de blauwe tram. Hè. Die auto's zitten trouwens naast. Dat zijn buren van elkaar. En, uh, en vergeet de wisseltentoonstelling over 100 jaar busvervoer uh, niet. Inclusief uh, filmmateriaal van ruim een uur aan beelden. En er is ook catering en een winkeltje. En dat kan allemaal tussen 11 en 1600 uur elke zaterdag... aan de A-Hofmanweg 35 in Haarlem gratis parkeren. Is dat, dat uh, Waardepolder? Dat ja, is waardepolder. ja. En gratis parkeren. En er is heel veel ruimte in de zo Waardenpolder. Zo. Dus uh, daar hoef je het allemaal niet voor te doen. En uh, kom je met het treintje, dan moet je uitstappen natuurlijk bij Haarlem Spaanwouden. En kunnen desgewenst vanaf het station zelfs worden opgehaald. Misschien wel met een oude bus. Kijk, dat, dat zou leuk zijn. Ja, dat is natuurlijk leuk. En, ja. uh, en dan heb ik nog een ander klein nieuwtje. Dat, uh, dit weekend is er een stoomauto. Ja, we hebben het over waterstofauto's, elektrische auto's, eh, diesels, benzineauto's. Maar we hadden eh, ook een stoomauto uit 1909. En die is vandaag in halfweg bij het stoomgemaal. Het een van de oudste stoomgemalen ter wereld. En in ieder geval het grootste, het oudste en het grootst nog werkende scheprad stoomgemal ter wereld. Zo is het. Dit weekend, zaterdag en zondag, uh, staat hij daar. En het uh, stoomgemaal zelf draait ook weer gezellig. Want het is dit jaar ook 100 jaar stoomgemaal. Jeetje, uh, heel veel 100 jaar, ja, uh, ja, uh, dit jaar. Precies, en ze hadden er zin in 100 jaar geleden. Dat ze van alles begonnen zijn. En morgen kan je terecht tussen uh, half twaalf en uh, half vijf. En om eens even kijken. Twaalf uur wordt de stoommachine gestart. Een ticket kost een tientje. En kinderen tot 17 jaar 15 euro. En dat is natuurlijk een allemaal leuke grote stampende stoommachines. En die stoommotor, dat vind ik eigenlijk wel uh, ook een bijzonder dingetje. Dat is uh, wel uh, aardig. Zou ik zelf ook wel willen zien. We gaan weer helemaal terug in de tijd. Eigenlijk wel weer. Gewoon stoom. Auto's op uh, accu's en dergelijke. Dat ja, ja, oh, ja. had je vroeger ook. Hè? De eerste ja, auto was ook wel. een elektrische auto. ja. Dus, uh, ja. Dus nee, dat komt helemaal goed. En deze, even kijken, deze stoomauto, dus dat is natuurlijk een klein verhaaltje aan vast. Is in originele staat, heeft een aluminium carrosserie. De auto is de enige overgebleven ter wereld. En heeft 33 jaar in de Harry Ford Museum in de Verenigde Staten gestaan. Is daarna in Engeland beland en heeft sinds enkele jaren eigendom van Michiel Laarman uit Bloemena. Kijk, en dan komt hij bij ons in de buurt. Ja, precies. Helemaal goed, <laughs> nou, leuke, leuke uitgaans uh, tip bij. Bij, uh, het Stoomgemaal in Halfweg. Wij gaan op naar het nieuws en uh, weer van uh, drie uur met Suzanne en Freek. En ze hebben het over slapeloosheid. Tot zo. Ik had een droom Ik had een droom Dat ik wakker was En jij was daar ook Maar ik weet niet Of je mij nog zag Oh, kon je mij gaan